Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Goedemorgen, extra 9 uur, het Q-music-nieuws van nu.nl. Krijg je van allemaal... Ach, goedemorgen. De ellende op Schiphol is toch nog niet voorbij. Er is nu een stroomstoring. Juist nu de luchthaven probeert gestrande reizigers weg te werken... die de afgelopen dagen niet weg konden door het winterweer. Honderden vluchten werden geschrapt. Schiphol onderzoekt hoe groot de storing is en wat voor impact die heeft... En deze mensen die zo op reis gaan, houden hun hart vast. We wachten maar rustig af. Ik troost met de gedachte dat we pas om tien uur vliegen. Dus ik denk wel dat het nog gaat lukken. Hoop ik. We dachten, we zijn op tijd, alles vliegt weer. Maar um, helaas, nu is er een ander probleem dan het weer. En check je vluginformatie goed is het advies. Op de A1 bij Apeldoorn-Zuid is iemand omgekomen bij een ongeluk. Een auto botste waarschijnlijk door de gladheid op een berger... die bezig was een andere auto weg te slepen. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Het is verder rustig op de weg, er is maar weinig verkeer. En dat kan op wat glijpartijen na goed doorrijden. Amerika stapt uit ruim 30 VN-organisaties en 35 andere internationale groepen. Dat heeft president Trump per decreet besloten. Hij vindt dat het lidmaatschap Amerika alleen maar belastinggeld kost en niets oplevert. De organisaties streven volgens hem onder meer een te radicaal klimaatbeleid na. Trump geeft het geld dat hij bespaart liever uit in eigen land. En de naam Noah is voor het zevende jaar op rij... de populairste jongensnaam. Het lijkt uit het lijstje van de Sociale Verzekeringsbank over 2025. Liam en Luca staan op plaats 2 en 3... Bij meisjes is er wel een nieuwe nummer 1. De naam Noor werd vorig jaar het vaakst gegeven. Deze expert legt bij de NOS uit waar die naam nu eigenlijk vandaan komt. Dat is een naam die oorspronkelijk Arabisch zelfs is. Betekent licht. Nou, dat is mooi in deze donkere tijden. En dat is dan via Eleonora ook naar het westen doorgedrongen. En dan is Noor daar weer een afkorting van. Bij de meisjes staan verder Olivia en Nora in de top 3. Namen zijn trouwens wel regiogebonden. In Friesland bijvoorbeeld werden de meeste jongens Hidden genoemd. Het weer. Nog. Vanwege de gladheid overal kode geel. Verder vooral regen en wat natte sneeuw vandaag. Het wordt een graadje of drie. Morgen gaat het op veel plekken wel weer flink sneeuwen. Op de weg dus veel rustiger. Drie verdragingen, langer dan 10 minuten. Op de A1 is vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd. Er staat een file achter richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid, 4 kilometer met nog 22 minuten. De A12 Utrecht naar Arnhem, 3 kilometer tussen Grijshoord en Waterberg, 12 minuten. En op de A50 een ongeluk in de richting van Apeldoorn... tussen Grijshoord en Schraarsbergen 8 kilometer met 50 minuten. Matti ja, en Marieke. Goedemorgen, straks vanaf 10 uur weer het Foute Uren. We wachten maar rustig af. Ja, meer kan je ook niet doen. Hier is de script.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 De script bij Q-Music en Superheroes. Goedemorgen, 6 over 9. Donderdag de 8e van januari. Je luistert naar show 1556, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Anne-Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En over die uh, superheroes gesproken. Die hopen wij te zien in Milaan. Tijdens de Olympische Winterspelen 2026. Het is zover over. 29 dagen. En dan uh, ben ik daar samen met uh, Luc. Jullie gaan heel veel sporters spreken. Sporters die. Nou, van sommige sporters weten we ook nog niet eens of ze gekwalificeerd zijn. Dat is natuurlijk het, het wonderlijke. Dat je als sporter denkt. Ja, ben ik er nou wel of niet bij? Bij ja, toch de grootste competitie die er, die er ter wereld is. Ja. Maar er is iemand die we zeker hopen te spreken, hè, Luc. Klopt, een nieuwe naam op het sportieve spectrum. Deze schaatser heeft zich twee weken geleden... in een ananasonderbroek, gekwalificeerd voor de 500 en de 1000 meter. En hij gaat maar met één doel naar Milaan. Een gouden medaille. Rintje Ritsma, Sven Kramer, Kjeld Nuis. Dat zijn namen die je vast al kent uit de schaatswereld. De volgende naam kan je ook al langzaam proberen te gaan onthouden. Jenning de Bol. Hij kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen in een afgeladen T-off... Waar duizenden mensen zijn naam skandeerden... en de muziek keihard door de speakers schalde. Maar daar merkte hij zelf eigenlijk heel weinig van. Voor de wedstrijd krijg ik niks mee. Ik hoor mensen uit het publiek hoor ik naar mij schreeuwen. Janning, yeah, kom yeah, yeah, yeah, op. Ik kijk niet het publiek in voor zijn race. En uh, dat heb ik al wel vaak gezegd. Ik zit dan echt wel in mijn focus. Ik weet dat Kel bijvoorbeeld altijd nog kan zwaaien voor zijn race. En dat vind ik super knap. Alleen uh, ik ga er wel goed op om uh, een beetje in tunnelvisie te zitten. Goed, dan meteen maar even een stukje onderzoeksjournalistiek. Want wat voor ondergoed had Jenning eigenlijk aan toen hij zichzelf kwalificeerde voor de Spelen? Ik heb vandaag uh, ananasjes aan. Ja, ik had, uh, afgelopen, uh, heb afgelopen donderdag van Kel de kerstkadeutje gekregen. En dat waren onderbroeken waar, waar hij altijd hartstikke goed in rijdt. Dus uh, ik heb ze vandaag ook aangetrokken. En heb je die onderbroeken dan ook meteen ingepakt voor de Olympische Spelen in Milaan? Nou, ik ga een paar nieuw kopen, denk ik. Ja, ja ik, ik denk, uh, ik kan me beter maar een paar reserve hebben nu. Super! Mocht u nou nog leuke onderbroeken met willekeurige fruitsoorten hebben gezien in etalages van de betere lingeriezaken. Laat Jenning het dan vooral weten. Ze schijnen namelijk geluk te brengen. Nu we toch tips aan het uitdelen zijn. Jenning, ik hoorde dat jij graag restaurants in Groningen bezoekt om je zinnen even te verzetten en om je gedachten even af te leiden van het leven als topsporter. Heb je nog leuke restauranttips voor iedereen die naar Groningen gaat? Poei. Uh, ja, ik ben uh, bij Noer geweest, een hoogkerk. Die heeft een ster. Dat is de enige ster in Groningen. Uh, daar heb ik dan toevallig met mijn ouders gegeten, maar dat was echt superlekker. Ah! Een sterrenzaak, oké. Okay. Uh, is er dan iets specifieks waar je dan van geniet? Ja, gewoon een hele curinaire ervaring. Dat vind ik wel leuk. Even een avondje uitpakken, dat moet af en toe kunnen, toch? Allemaal leuk en aardig natuurlijk, Jenning. Maar even heel eerlijk, sterrenzaken, ja of nee? Kan je zelf ook een beetje koken? Verspakketjes, verspakketjes voor mij. Ja, ja, ja. ja. Kijk eens aan. Onthoud dat maar. Als jij zelf vanavond weer een lekker verspakket aan het klaarmaken bent dan kook jij dus eigenlijk als een ware Olympier. Zelf ben ik trouwens meer van het opwarmen van magatronmaaltijden. Jij ook, Jenning? Nee, nee, nee. nee. Zover gaat het ook niet. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, ik, doe, ik doe het ook niet zo heel vaak, hoor, natuurlijk. Goed. Uh, laatste vraag. Wat kan ik voor jou meenemen naar Milaan? Iets wat niet per se meer in jouw bagage past... maar wat ik graag als een ware pakezel voor jou meeneem. Nou, als het bij mij heel goed gaat... als je voor mij een groot fles champagne zou kunnen meenemen. Lekker. Dat gaan we regelen. En dan drinken we samen een goed glaasje bubbels in Milaan. Arrivederci, Jenning. Ice, ice, baby. Ah, leuk. Lukt stelt je voor aan de hoofdrolspelers van de Olympische Spelen? Dit was uh, Jenning de Bo. Leuke gast. En ook uh, knap, begreep ik, van iemand thuis. Ja, ik vind het opeens heel wel jammer dat ik niet ga naar Milaan. Hopelijk zien we ook uh, zijn naam op de medaillespiegel. Dit is Key Music, en Afrojack. I had a dream, I was standing You. Cue music. A hundred days have made me older Since the last time that I've saw your pretty face Een back music en uh, here without you. Alarmschrijvers deze week van uh, Thomas Gray. Het liedje Rumors. Echt een super lekkere liedje. Lekker, uh, lekker een beetje trancy. Lekker een beetje trancy. Ouderwetse uh, trance. Nou hebben wij uh, de afgelopen minuten het hele internet binnenste buiten gekeerd. Om uh, te kijken wat we kunnen vinden over Thomas Gray. We gaan even het uh, net ophalen bij onze redactie. Roel, vertel eens een dingetje wat jij hebt kunnen vinden over Thomas Gray. En laat wel wat over voor de rest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 Thomas Gray heeft zich niet gekwalificeerd... voor de Olympische Winterspelen van 2026. Ik heb ook iets gevonden. Ja. Hele gespierde gast. Hele gespierde gast? Ja, ik heb op Instagram foto's gevonden... dat hij bij een waterval staat. En dat ligt er niet om. Luc, zei je nou ook nog dat er een film over hem was gemaakt? Ja, Fifty Shades of Grey. Ja, jammer deze gast. Oh, dat is oh, jammer. jammer. Oh. Oh. Oké. Okay. Ja, Fifty Shades of Grey. Ja, is nu niet meer leuk. The Creepy uh -oh. Alarmschijf Thomas Gray Brewers Q Q Music Maximum Ah, uit Canada dus. En maakte remixen voor onder andere Martin Garrix en Afrojack. En is dus enorm gespierd. Dat is alles wat we weten over Thomas Gray. Alarm deze week. Je hoorde rumors. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Ja, je hoort waarom om je dit weekend ongelooflijk moet inpakken. Want ja, als je denkt dat we alles hebben gehad deze week. Oh, de vind, kou komt nog. Think again. Niet de aanbieding laten bepalen. Maar kopen wat je lekker vindt.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 Ga naar de winkel of tempoer.nl De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting.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 op de weg drie vertragingen waar je langer dan 10 minuten over doet. Op de A1 is vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd in de richting van Apeldoorn. Je komt nog in drie kilometer tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid met 18 minuten. A50 richting Apeldoorn, een pechgeval tussen Grijshoorn en Arnhem Centrum. 4 kilometer met een half uur. En op de A58 van Eindhoven naar Breda 4 kilometer tussen Moergestel en Knoopje de Baars met 11 minuten. Ja, en vanwege de gladheid geldt ondertussen overal code geel. Verder is het vandaag een soort uh, pauzedag. Slechts af en toe een uh, winterse bui. In het noorden kans op regen. Het wordt een graad of drie. Morgen krijgen we weer op veel plekken sneeuw. Annemarie heeft het laatste nieuws. Ja, en bij dat ongeluk op de A1 bij Apeldoorn... waar je Marieke over hoorde, is een dode gevallen. Een auto botste waarschijnlijk door de gladheid op een berger... die een andere wagen wilde wegslepen. De bestuurder kwam om. De weg is dus deels dicht. Verder zijn er geen grote problemen op de weg deze ochtend. Wel weer ellende op Schiphol. Alleen hebben die dit keer de problemen niks te maken met de sneeuw. Het vliegveld had vanochtend last van een stroomstoring. Inmiddels zou die volgens de NOS weer zijn opgelost. Wat de impact van de stroomstoring is, is nog niet bekend. Zo is niet duidelijk of er vluchten zijn geschrapt. Nou, deze mensen staan op Schiphol en zagen hoe die storing begon. Ik zag deze rij al en dacht ik, dit kan nog wel eens lang duren. En nu vallen alle borden uit en ik denk dat het nog langer kan duren. Ja, de stroomstoring duurde zo'n anderhalf uur. Rijkswaterstaat heeft dit winterseizoen al ruim 2,5 keer zoveel zout op de wegen gestrooid als vorig jaar om deze tijd. Het gingen de afgelopen dagen de strooiwagens in, het meeste zout. En die reden bijna 1,3 miljoen kilometer in totaal. Komend weekend ja, dan zal er waarschijnlijk ook wel weer flink wat gestrooid worden. Het gaat ook weer vriezen en mogelijk glad worden. In de nacht van zaterdag op zondag trouwens wordt het op veel plekken min 5. En lokaal kan het zelfs min 15 worden. Zo. Ja, gevoelstemperatuur kan zondag toch echt wel uh, dik rond de min 10 zijn. Is het, uh, idee. Maar goed, dat zijn nog voorspellingen, zeg ik erbij. Dit weekend staat hier op de planning eerder geannuleerd. De sauna op een bootje oh, de sauna -boot. met vriendinnen. Uh, eerder zou ik ook al uh, naak met vriendinnen een, uh, ja, een sauna-boot op... en dan een meertje op, en dan op dat bootje. Dat is helemaal privé, dan kun je zelf ook dat bootje besturen. Ja. Uh, ga je een in sauna in en daarna kan je dan in je naakie in dat meer plonzen. Nou, ik zou bij je gevoelstemperatuur min 20... Zou ik toch echt even wat anders gaan doen? Ja, ik ben dus heel benieuwd. Nee. Uh, want kijk, het, het kan gewoon doorgaan als het niet te hard waait. Vorige keer dit, stond al voor een maand of twee geleden gepland. Toen waaide het te hard, toen konden dus dat bootje het meer niet op. Maar is het bang dat je naar Engeland zou waaien. Juist, maar als het nu min 20 oh, naakt is, ja, maak de vrouwen ja, aan. De op. De <lacht> ik vind, van het, van Engeland. vind het wel echt het Scandinavische beeld, zoals het hoort. Dat je dan dampend uit die sauna komt en dan met dat trappetje dat meertje ingaat. Nou, als, als ik dat aan durf. Dat het niet goed is voor je hart hoor, als je in één keer zo'n kou krijgt. Wat is er mis met een bol in een café? Als het buiten 20 is, min 20 is. Ja, ik vind dit geweldige omstandigheden. Ik hoop okay. echt dat het weer het toelaat. Veel plezier op nou. die boot. Bijzondere melding gisteren voor de dierenambulantie in Amsterdam. Ja, dit keer de, de, geen verdwaalde vrouw op een saunaboot... maar een verdwaalde zeehond op een bedrijventrein. Dat dier van pas vier weken oud was ja, zelf daarheen gezwommen... en op de kant geklommen. Trillend lag het op het drogen. Nou, er werd uiteindelijk een reddingsactie opgetuigd... om de zeehond terug naar het strand te brengen. Deze zeehondenwachter had eigenlijk een vrije dag... maar kwam toch naar Amsterdam om het dier te redden. Dan gaan we hem nu uh, vrijlaten jongens. Nou, kom maar vriend. Vriendin, dat weet ik niet. Hoppa! Nou ja, je ziet hij is hartstikke levendig. Als hij de kans krijgt, dan uh, eet hij je knieën eraf. We laten hem lekker liggen en hij gaat zich prima redden. It's a beautiful day! Prachtig, dit is toch gewoon die commercial, toch? Ja, dat is het! Ik vind het toch zo uh, opmerkelijk, want het nu zo koud is dat er zelfs de zeehonden aan wal komen. Weet je nou. Ja. ja. Als iemand binnenkomt vragen en zegt... ik zag een zeehond, dan moet je niet gewoon geloven. Nou, die man ja. die zegt dat hij nog zo fit is... dat hij je knieën eraf zou kunnen eten... dat vind ik, helemaal niet, vind ik helemaal niet rijmen met het schattige beeld... dat ik van een zeehond <lacht> heb. Nee, maar zo... zeehonden zijn niet zo lief, hè? Daar oh. nee, moet je echt voor oppassen. Oh, ik ga uh, opletten. Uh, ja, dat Het was best wel lul. Op die sauna-boot. Ja. Ja. Uh, en, ja, en vrijwillig s'nachts op je werk blijven, mag dat? Nou, een vrouw die dat meerdere keren deed, is daarvoor terecht ontslagen. Dat heeft de rechter bepaald. De Telegraaf heeft er een verhaal over. De vrouw werkte in een verpleeghuis, maar bleef daar ook zeker 30 nachten slapen. terwijl ze helemaal niet werkte. Gebeurde toevallig allemaal tijdens de nachten waarin haar vriend ook aan het werk was. Die werkte dus ook in dat verpleeghuis. Ze kregen ieder al commentaar dat ze te veel overuren had gemaakt. Ze is nu ontslagen. De vrouw was er niet mee eens, stapte naar de rechter. Maar die het verpleeghuis dus ja gelijk. Jij scharrelde daar een beetje rond s'nachts. Terwijl ze daar niks te doen had. Ja, op basis daarvan nou iemand, kan het kwaad? Kun je je afvragen? Nee, maar je kan ook denken. Zij houdt dan wel die persoon van het werk. Je als mag je daar, daar dan, niet zijn op, die, op dat moment. Ja, als je daar dan dertig nachten een beetje ronddolt. Terwijl ja, je geen dienst hebt. Ik vind het wel ook gek. Ja. Meestal gaat hij toch iets aan vooraf. Toch? Ja, je, bent, je mag aannemen dat ze wel een aantal keer gewaarschuwd zijn. Ja, dat zou je toch wel zeggen. Ja, dat is, ja. Wel, dat is ook zeker gebeurd. Ja, want ja. het is meestal zeg maar, de druppel die de emmer doet overlopen, spreekt ja. Er zijn maanden geweest dat ik hier elke nacht overnachtte, Maar goed, had ik ook een radioprogramma van drie tot zes. Precies, ja. Tegenwoordig is het uh, Judith Eijk. Die hoor je vannacht weer tussen één en drie. Matti en Marieke. Nou, zij hoort dus niet de politie bellen. Nee. Het is volledig legaal. with you. for Kenna Spyro bij Q-Music en uh, Die on This Hill. Ondertussen, als wij hier op uh, de grote schermen kijken in de studio van Q-Music... Uh, zien wij uh, Luc van de redactie uh, opnieuw uh, buiten staan. Wil even bijpraten. Gisteren heeft Luc geprobeerd de grootste sneeuwbal van Nederland te rollen. Die werd toen 1,63 meter 63 hoog. Ja. En we dachten, nu er een nachtje overheen is gegaan... hoe hoog is die nu nog? Dus dat hebben we vanochtend gecheckt om kwart over zes. Ja, toen was hij 1,55 meter 55 hoog. Dus hij was iets afgeslankt. Hij was ook in de breedte wat smaller geworden. Eh, toch eh, ozempik, verdenken wij de grootste sneeuwbal van Nederland <lacht> hebben we gebruikt. Maar omdat ja, het is vandaag een pauzedag... hoorden we net ook in het nieuws qua sneeuwval en zo... zijn wij benieuwd, hoe is het nu? Dus 24 uur na het stoppen met rollen. Hoe hoog is de sneeuwbal nu, Luc? De sneeuwbal op dit moment. En hij begint er steeds meer uit te zien alsof je je ijsje net iets te lang hebt laten liggen in het bakje. Het valt aan alle kanten een beetje af. Uh, 149 centimeter, jongens, het gaat hard. 100 oh ja, oké. Okay. Ja. ja, dat is 6 centimeter. Ja. In vergelijking met vanmorgen? Ja, uh, het is voor de sneeuwbal wel weer tijd dat er sneeuw gaat vallen. Dat is vanaf morgen weer. Hè? Goed nieuws voor de sneeuwbal. Of lig jij er een paar centimeter bij? Nee, ik lieg er geen. Nee, nu niet. Normaal wel. In de dating-app staat uit, maar hier uh, niet. Oké. Okay, nou, 1,55 meter. Uh, 1 meter 55. Nee, 1,49 het. Ja, mijn sim was nog niet klaar. 1,49 meter. 49 oh. is het. <laughs> Dan Kan we er al. Ze gaan rustig aan. Ach, we doen het samen. Hé, hey, wat wij vanmorgen ook hebben gedaan, met veel plezier. In de zon of in de sneeuw. Wat was dat leuk? Ja, we waren er niet goed in, maar dat is soms ook erg leuk. De afgelopen dagen heeft heel Nederland natuurlijk uh, hetzelfde uh, gezien... Sneeuw, sneeuwpret, sneeuwelende. We hebben het allemaal op ons collectief, net, collectief netvlies staan. Maar er zijn ook mensen die luisteren vanuit de zon. En de vraag is, kunnen wij eruit pikken of iemand tegen ons ligt? We hebben een paar potentiële goede oplichters... aan de telefoon gehad deze ochtend. Ja, Marcella was niet normaal. Die vertelde over de ellende ook bij haar in de branche, de kinderopvang. En wij zeiden, joh, uh, jij zit sowieso in de sneeuw. Maar die meid die zat in Sri Lanka. Zullen we nog eentje doen? Leuk. Jorik! Goedemorgen. Zo, hoe waren jouw afgelopen dagen in de sneeuw? Het, nou, het, het had beter gekund, moet ik zeggen. Oh, wat dan? Ja, nee, nou ja, heel eerlijk. Ik, ik had aanvankelijk nu in de zon gezeten. Alleen, um, ja, ik zou met mijn collega's een, een weekje naar Las Vegas gaan. Alleen jij, wij, die vlucht is gecanceld. Ai, ai, ai. Oké. Okay. Ja. Okay. En er was niet nog een mogelijkheid om later in de week te kunnen vliegen... Nou, god, ik, ik, ik denk dat de reputatie van Schiphol een beetje schade heeft opgelopen. En wij zijn daar ook uh, ja, helaas, helaas gestrand. Ja, uh, vier ja, ja. uur lang in het vliegtuig gezeten om vervolgens te horen dat hij dat niet meer gaat. En inderdaad, later, nou ja, goed, dan hadden drie vliegtuigen, de mensen uit drie vliegtuigen en één vliegtuig moeten gaan zitten. En wij dachten, nou, we gaan volgend jaar wel. Ja. Hey, en Jorik, wat heb je dan wel gedaan in de sneeuw? Um, ja, ja, goed, de, de heerlijke wandeling maken natuurlijk. Dat vind ik, wel, want ik hou wel echt van die witte wereld hier, absoluut. Um, ja, en we zitten nu met de collega's gewoon op kantoor... in plaats van in Las Vegas. Dus het wordt vanmiddag gewoon een gevecht. Toch geloof ik dit wel. En dat komt ook een beetje omdat het nu toch... midden in de nacht zou zijn in Las Vegas. Wat zou hij dan met ons... Ja, Marcella hadden we ook s'nachts aan de telefoon. Precies, of... dat maakt natuurlijk niet uit. En ja. als, als je ergens altijd wakker kan zijn, is het Las Vegas. Ja. Ja. <laughs> ik, hoor, ik hoor geen gokkast op de achtergrond. Nee, nee, nee, nee, nee, Ik had het ook graag gezien deze week, maar helaas. Ik heb, niet, ik heb ook niet het idee dat er een vertraging op de telefoonlijn zit. Ik, ik weet niet hoe die techniek... Uh... Zie ik, ik, een, ik zie wel een appje van Johannes die zegt... Um, Jorik klinkt heel ver weg. <lacht> ja. Oké, okay, waar zetten we op in? In de sneeuw of in de zon? Maar... Ik, denk, ik, denk dat Jorik, ik, ik, ik denk toch dat Jorik in, in, in de zon zit. Ja? Ja, ik, ik denk het toch. Ik denk dat we toch bij de neus genomen worden. Ja, ik denk toch echt dat hij in de sneeuw zit. Ja, ja die, ik, ik denk dat het waar is. Ik denk dat het helemaal waar is. Jorik, waar zit je? Sneeuw of in de zon? Uh, in de sneeuw. In de sneeuw, <laughs> ja, natuurlijk. Ach. Zeker. Klopt het wel dat je naar Vegas zou gaan? Ja, alles, alles klopt. Ja, het is echt een drama. Oh. Echt, echt vreselijk. Ja, die, die, die vlucht die werd gecanceld, daar balen wij enorm van. We hebben de koffers ook nog niet en zo. Het is één grote toestand. Oh, wat een Goh, gedoe, hè. Ja. En was het ja. een snoepreisje of hadden jullie een zakenreis? Oh, een beetje van beide. Waar werk je als dat een beetje van beide kan zijn dan? Uh, ik werk bij het uh, slimste bedrijf van de maand april van afgelopen jaar. Dat mag ook nog even gezegd worden. Gefeliciteerd. Ik heeft altijd gespeeld. Ik ben de eigenaar van, van Dark Counter. Een, een, een app om Dark Scores bij te houden in Zutphen. Ah, oké. Okay, cool. ja, ja. Ik ben helemaal voor het darts gevallen sinds uh, Luke Litter afgelopen ja. uh, WK-finale. En ja, heel veel andere mensen ook en daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. Ja, helaas, het was even geen bullseye voor jou uh, afgelopen week. Volgend jaar dan maar naar Vegas. Ja, daar gaan we voor. Jorik, dankjewel jongen. Dankjewel. Hoi, hoi. had oh, in Vegas kunnen zitten. Ja. Erg. Dit is Aerosmith, in Music. En ja, inderdaad, crying. So broken hearted Love wasn't much Of a friend of mine The tables have turned Yeah One calls me And then where's that party That kind of love Was the killer. My head, you crib. En de dance. Ben je eigenlijk zenuwachtig voor volgende week, Menno? Zie je ernaar uit naar het verboden woord? Of juist helemaal niet? Ik ben niet zenuwachtig. Oké. Okay. Ik kijk er totaal niet naar uit. En waarom niet? Ja, omdat het gewoon. Uh, het is gewoon niet mijn spel. Nee. Nee. <laughs> nee. Ik, ja. En het wordt een beetje gebruikt gewoon heel vaak. Ja. ja. Wij hebben hem. Uh... Een oefenuurtje gedaan tussen 7 en 8. Omdat ja. we ook dachten, we moeten echt wel even aan de bak. Anders dan, dan gaan we er zo koud in. Dat oefenuurtje, dat is niet goed gegaan, Benno. Dat is hele helemaal niet <laughs> goed gegaan. Luister mee, dit is een compilatie van, van één uurtje. Ah. Ja, soms krijg je gewoon een beetje spijt van. De... Ah. En het was ook zo'n beetje half-half. Dus ik ik ja, Wij hebben allemaal de handen in één geslagen om jou dit jaar een beetje te helpen.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 Ja. ja, sorry. Prip, prip, prip, prip. Ja. Kan er niks aan doen. Ja. Uh, we zien er best wel tegenop. Ja. Ja. Is, uh, is een oefenuurtje is dat goed voor je vertrouwen? Of moet ik dat juist niet doen? Nou, ik moet wel zeggen: het ging beter naarmate het uur vorderde. Ja, het zelfregulerend vermogen. Ja. Ja. ja Dus het is het wel waard, hoor, ja. een oefenuurtje te ja, doen. Het is wel waard. Ja, ja. het is wel waard. En, en ja, het is pijnlijk. Mattie zei twee keer in een uur, ik vijf keer. Jullie praten natuurlijk o, al veel meer dan dat ik praat. Dat is wel altijd een verschil ja, met het spel, maar ja, toch. Ja. Oeverloos nou. woorden. Je ja. vaak, hè. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Nou, vanaf uh, maandag verboden ja. woord bij Q-Music. Menno, waar kunnen we uitkiezen om het fouten uur mee af te trappen? Daddy Yankee. Adura.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 18PLUS speelbewust. Fans van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig hakt zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Al die... Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. Kies stranden. Zand worden. Hektisch verkeer verdwijnt.